Ook krijgen ze veel meldingen binnen van jongeren die zeggen dat ze stress hebben. Maandag beginnen de examens. Het VMBO heeft dan onder meer Nederlands en Duits. HAVO Bedrijfseconomie en VWO heeft wiskunde op het programma staan. Er is hoop op een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Voor de vijfde nacht op rij werden er raketten over en weer afgevuurd. Je hoort onze correspondent. De onrust die duurt hier onafgebroken door. Er zijn vanochtend zo'n 200 raketten op Israël afgevuurd vanuit Gaza. En dat maakt dan een totaal van 2300 raketten alles bij elkaar de afgelopen week. En ook heeft de Israëlische luchtmacht weer onafgebroken doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd. Een Amerikaanse topdiplomaat is inmiddels in Tel Aviv om te praten met het Israëlische leger en Palestijnse militanten over een wapenstilstand. Een droevige dag voor Feyenoordfans. Hun clublegende zanger Jackie van Dam is overleden. Hij zong het lied Hand in Hand, kameraden, waar Feyenoord nog altijd iedere thuiswedstrijd mee het veld op komt. Ja, pluggers, zoals de zanger echt heet, was al langere tijd ziek. Hij had longkanker. Afgelopen donderdag vierde hij nog zijn 83e verjaardag. Het weer: de vallen buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 graden. Morgen wordt het ongeveer van hetzelfde. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 richting Noord-Holland vanuit Heerenveen door de werkzaamheden tussen Brezandijk en Den Oever, een kwartier vertraging.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 Artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes behoren. Het plekje bij de molen. Daarbij die molen. ...bij ogen zo blauw. Pinda, pinda, lekker, lekker. En natuurlijk smartlappen. Waarvan Hallo Bandoen. Het vierde schooiershart. Droomland en de Witte Rozen. De bekendste zijn. En u hoort hem nu. Willy Durby, met ik zoek een meisje.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 Zoanette is chef der majorette Met hoge Ten en witte lachjes aan Laat zij het stokje spieren je gaan Al is zij tachtig jaar Toch leed zij de fanfare Tot ieders grote pret. Richten in ons dorpje een grote wedstrijd in. Men zocht tussen de meisjes een nieuwe koningin. Zij zou chef Marjorette van de fanfare zijn. Maar nu is ware zij te groot en dan weer veel te klein. Toch komt men na tien jaar het goede exemplaar: mijn tante Antoinette. Is chef der majorette als zij het stond. De is er geen mens die niet dat Al is zij 80 jaar, toch leidt zij de fanfare. Tot ieder schotterpunt, Mijn tante Antoinette. Haar benen zijn niet recht meer, haar voeten groeien krom. Haar ruk staat met een tootje, daarop slaat men de trom. Muziek kan zij niet horen, zij is door vals een pot. Maar haar de dematie zwaaien is voor ieder een genot. Her virtuositeit kent men van weet en zeet. Mijn tante Antoinette is chef der majolette. Laat zij het stokje om de vingers gaan. Gaan alle harten even harder slaan. Al is zij tachtig jaren. Toch leed zede van aardig toch is.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 die heeft drie dagen vrij. Die heeft drie dagen vrij. Al die bloesjes en ze ringen, dat ben van die.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 Ik vergeten, maar je ogen vergeet ik nooit meer. Grom nog altijd, dat wil ik wel weten. Op een avond, dan zie ik je weer. Want geen.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 met onder andere Vogeltje, Wat zing je vroeg... en daarvoor Tony Corsari met Mijn Tante Antoinette. En de volgende artiest, Zanger, maakte naam... door in 1958 met de toen 14-jarige verschoor een liedje op te nemen, De Zuiderzeebelade... dat geschreven werd door Willy van Hemert en daarnaast nam hij duetten op met Heintje Davids... waaronder Omdat ik zoveel van je hou... en verder bevatten zijn platen hoofdzakelijk Joodse liedjes... en filmklassiekers als Sally met de roomijskar. Die heb ik nu voor u klaarstaan. U wordt Sylvain Albert Poons, beter bekend als Sylvain Poons met Sally met de roomijskar. Ik ben Sally, goochel me Sally, die de mensen op zijn duimpje ken. Hoeveel mensen in de rats heb ik van mijn kleine krats nog wat gegeven? Zal ik leven?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 Geef geel geen antwoord op, ik ben sorry met zijn grond en smaak.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 ...na de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Beschikbaar gesteld door een Draaier. En de volgende dame, ik luister graag naar haar nummers. Het heeft iets uh, op een of andere manier uit de goede oude tijd Het is Tante Leen, geboren in Amsterdam op 28 januari 1912... ...en overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992. Werkelijke naam Helena Kokpolder en later Helena Janssenpolder is natuurlijk een Nederlandse volkszangeres. En samen met een gabber Johnny Jordaan mag zijn. Aanspraak doen gelden op de Bovema-titel. De beste stem van de Jordaan. En u hoort er nu Tante Lee met Diep in mijn hart. Diep in mijn hart kan ik Als je Ik trap mij nu te barsten, het weet staat mij in mijn nek. Wij zijn twee eenzame fietsers, wij fietsen door het mele zand. En Casey, die trapt zich te barsten, want Casey heeft een lekker band. Wat komt er een automobiel? Het knal en we lagen in het zand. De fiets daar was weinig van over, dus lopen we verder door het zand. Samen fietsers, wij fietsen door het stand. En Keesie, die trapt zich te stuk. want Keesie heeft een lekker band. Je hebt blaren onder mijn voeten, de zon brandt zo fel op ons neer. En wachten hier maar op een monden. Van de hoek te luiden, ons zo zien. We leven de tijd van de leer.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 No, cool. cool. Sinds ik die benen zag, toch ooit nacht Je sleurt wel uit de draag Laat me vinden gaan Ja, ja, ja Laura, Laura, mooie Laura Geef me nou mijn zin Laat me er toch in Laura, Laura, mooie Laura Zeg toch eindelijk ja Ik kan strijken Ik kan vegen de baby zal je geven, ook in voelen ben ik al heel wat van. Doe. Van Kees de Wit met Laura, Laura, mooie Laura. En daarvoor de roffels met als een hemel zonder sterren. En de volgende artiest heet officieel Johannes, zo is hij geboren. Johannes Hendrikus van Muusje, geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar overleden op 8 januari 1989. En hij heeft een heleboel bekende hits gemaakt, onder andere een paar albums... Al met 1972 is ze uh, bedankt lieve mensen. In 1975 jeugdherinneringen. Liedjes die we vroeger samen zongen. Het beste van en de parel van de Jordaan. De grote hits. Geef mij maar Amsterdam. Bij ons in de Jordaan. 1955. Kerstmis in de Jordaan. Dat was 1956. Nou, zo ken ik wel doorgaan met allemaal nummers. ...een heleboel uh, nummers opgenomen. Onder andere natuurlijk met Bepi Nooi... Met, uh, ...omdat ik zoveel van je hou. En u hoort hem nu. We hebben het over Johnny Jordaan... ...met melodieën uit de Jantjes. De kapitein.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 En weg gaan vaak behoren tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Ja, dat was een opname 1939. Het was Willy Derby met Morgen Gaat Het Beter. En daarvoor hoorde u een leentje van Capelle. Met in plaats van De Speeltuin hoorde u Flip de Fluiter. Een iets minder bekend nummer. Het is natuurlijk beroemd geworden met uh, In De Speeltuin. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard volgende week zondag ben ik er weer bij van 9 tot 10 in de ochtend. Met een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40... 50, 60 in de jaren 70. Oftewel alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik bedank nog eventjes Coordraaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En ik laat u achter met uh, Willem. Roepnaam Wim Zonneveld, geboren in Utrecht op 28 juni 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Natuurlijk een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En u hoort hem nu met Daar is de Orgelman. Wim Zonneveld, ik wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. En ik zeg tot ziens. Daar is de Orgelman. Danken zeer beleefd en tikken en de pet. Wij maken van het leven meer een geintje, weet u dat? Daar is dat. Goedemorgen, meneer Simmeling. Ken het eraf, middelbare dame? Of kom u een moeilijkheid thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Want op een is maar een De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.